Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn veel meer klachten over pakketbezorgers, blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Bij de Consumentenbond kwamen in 2020 ruim 44% meer klachten binnen over pakketdiensten dan een jaar eerder. En dat is een forse stijging. ...komt doordat we ook veel meer bestellen online. Dan gaat er wel eens wat mis. Klachten gingen onder andere over pakketjes die zoekraken... ...die dus nooit gezorgd worden, over onterechte niet-thuismeldingen... ...dus dat er bezorg aan de deur komt die een briefje achterlaat... ...waar je gewoon thuis bent. Maar ook over de belabberde klantenservice. Er zijn relatief meer klachten over de kleinere bezorgbedrijven in Nederland. Rijschoolhouders uit het hele land houden zo een protestactie... ...bij het Binnenhof in Den Haag. Ze roepen het kabinet op om de rijlessen en de examens... ...zo snel mogelijk op te starten... Vanwege de coronamaatregelen mag dat nu niet. Alle inwoners van Den Haag kunnen een boom krijgen. Een idee van de gemeente om de verstening tegen te gaan. Als meer mensen een boom planten, komt er meer schaduw. Wordt er meer regen opgevangen en kunnen vogels en insecten makkelijker overleven. De vrouw van de Mexicaanse drugsbaas El Chapo is opgepakt op een vliegveld net buiten Washington in Amerika. Deze Emma Coronel is ook geen lievertje, zegt correspondent Mark Bessems. Ze wilde drugs naar Amerika smokkelen. Heroïne, cocaïne, marihuana, meth. Dus echt uh, zo zo'n hele, hele verzameling. En ze zou hebben geholpen bij uh, de spectaculaire ontsnapping van El Chapo. Hè? Dus haar man uh, die ontsnapte in 2015 uit een uh, zwaarbewaakte gevangenis. Misschien... Kan je dat nog herinneren? Toen hadden zijn vrienden zeg maar, een tunnel gegraven. Zo rechtstreeks naar zijn cel. Die tunnel was anderhalve kilometer lang. Inmiddels zit El Chapo weer vast. Hij moet levenslang zitten. Het weer flink wat zon vandaag en het is lekker. 14 tot 18 graden. Morgen nog een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB.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 Ooh Goedemorgen. Ja. Maar dan naar Tengels. Wie de morgen? Wie? Oh ja, inderdaad. Wie? Wie ja. jongens? Ja. Ja, ja, ja, ja. Goedemorgen jongens. De Goedemorgen. Kan nog wat, joh. Ja. Ik heb nog een stukje, nog een stukje uh, uh, uh, gevulde koek in mijn mond. Ja. Nou, daar nou. wil ik het even met je over hebben. Ja. Ja. Ja. I is lekker, ik had hè? vorige keer de kletsmajoors meegenomen. Die ja. waren ook op zijn plek. Ja. En volgens mij hebben we hier het gesprek over gehad. Over het feit dat jij vierkante gevulde koeken meeneemt. Omdat dat in mijn systeem, ik heb geen autisme, maar dat ik er toch een beetje ja. moeite mee heb. Ja, maar Het leuke van deze vierkante uh, uh, ja. vulkoeken is dat je ze zelf rond kan knabbelen. Daar zat ik over na te denken. Dus ja. Een beetje alsof je de rood van een pizza er eerst helemaal afheet en dan ja. binnen het binnen is ja. Helemaal, Ach, Helemaal. Nou, dat dus. Is dat, is. Is dat maar, kan nog wel of wat? Is dat kan nog wel? Ja, ja, ja, maar luister. Denk je nou even, want deze plan we mogen geen reclame maken... maar bij de familie Van Vee, namelijk, ja. adres de redactie bekend... wakker... Een bakker. Uh, uh, bakker. bakker van V, de V zet. Die maakt dus vierkante gevulde koeken. Ja. ja. Dan denk ik, die bakker heeft vroeger, het is een hamertje-tikspel en probeert die het driehoekje in een groentje te duwen met heel veel geweld. En nou. toen komen er een vierkantje uit. Ja, maar <laughs> schoon, deze man is gewoon. Briljant. Ja. Waarom een gevulde koek, Ger? Gevulde koekjes zijn rond, net als beschuitjes. Ja. Je komt ook met een vierkante beschuit aan. Ja, ja. nee, nou, vind het maar. Hey, we, maar we gaan gaan punt van wacht maken. even, misschien, misschien moet je een keer bellen. Even wachten. Nou, ik ga Bege hier ook een punt van maken. Wacht even, begin jij nu te klagen, Tino? Begin jij nee, nee, nu te klagen? Nee nee, nee, nee, het is een opmerking. Is oh een opmerking. nee, dat het is, is... een Oh, wacht even, want de klagers geen nood. Oh, oh, oh. Je kan lullen wat je wil, hij is wel lekker. Ik heb er niet. Ja, ik heb het <laughs> niet. maar niet over de koek. Nee. Jo, maar alleen over de vorm. Dat is een vormkwestie, kwestie, joh. Het is een vormkwestie, Nou ja, en <laughs> hoe cares, weet je? Voor een fout. Ja. Een beetje de rand nog wel, zouden? Ja, toch hoor. Heerlijk? So, ja. Nou, mensen, je hoort het wel, de, de kop is eraf. De uh, kop is eraf, de. inderdaad. Hey, uh, ja, nou, inderdaad. Hebben we nog wat leuks meegemaakt? En meezingen je met je een mond vol gevulde koek is misschien nog wat, maar fluiten. Ja. Dan moet je wel een schuit doen. Schuit. Ja, of een Maria bespied ja. En dan, dan zeggen, ken, je, ken, je, ken, je, ken het, uh, ken het uh, avontuur van de geflekte muur. <laughs> <Ja. laughs> hebben jullie geschaat? vorige week? Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee. <laughs> nee. Ik heb het nu, dit weekend geprobeerd. Je moet het niet aan te bevelen. Ik heb het nu al koud. Ik moet zeggen dat ik het wel een uh, fantastisch tafereel om iedereen zo, ja, zo een beetje zo te zien genieten van ja. Ja. het ijs. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Maar zelf ben ik niet zo'n uh, schaatser. Hm. Nee, nee. Uh, ja, ik heb het dit weekend ook geprobeerd, maar het was niet aan te bevelen. Wandelen, nee. fietsen. En, uh... Nee, ik heb nog een paar schaatsen liggen, maar ah, dat is voor niemand leuk om daarop te staan. Zeker niet voor mij. Het is ook niet leuk om het te zien vallen. Vorige keer nou, dat ik met dit weer de duin in ging... toen brak ik mijn voet op een sleetje. Dus dat is, is niet heel verstandig. Het heeft mijn, heeft mijn lief heeft zes nou, jaar Ik zou je vertellen. Ja. Het, ne het neefje van mijn uh, lieve vriendin... die, um, die heeft een bon gekregen. En hij, is, uh, hij, hij geeft les, uh, biologie... Dus hij weet best wat van planten en uh, dieren en alles wat erbij hoort. En hij heeft een bol gekregen in de uh, Kernberduinen, omdat hij op een sleetje zat en aan het sleeën was buiten de paden. Ja. Ik vind het ook wel 100 euro, jongens. Ja. Echt waar? Ja, bizar. Ja, Beaker. maar dat duurt toch ook gewoon niet? Nee, interessant. <laughs> ja, ja, Echt, ja. Ook, ja. ja, ook Jij ja. ja, ja, probeert denk, denk, je familie te beschermen, ja, maar, maar dat is natuurlijk gewoon asociaal wat je doet. Ik, <laughs> ik denk weer dat het wel Het is wel erg inderdaad. 100 ja. euro, ja. 100 euro. Oh, oh, maar nou. overigens, het is anders, maar weet je hoe we die sleetjes kosten? <laughs> <laughs> ja, maar geen 100 euro. Ja, nee, echt. Op Facebook stond er. Want iedereen moest natuurlijk ineens ene schaatsen kopen en weet je. De prijs ging omhoog. Maar er stond er stond een in de aanbieding no. met de bonus voor 99,99 euro. Maar dan het sleetje. What the fuck? Vorige week. En ze week. Zei, zei iedereen: van... ik loop geld. Ze zei iemand anders: ja. nee hoor, hier staat hij bij uh, Pietje Puk voor 199. <laughs> okay. Ja. Ja, mensen worden. Maar het lekker is dat je hem gewoon een hele jaar kan gebruiken. Ja, het hele jaar hoor? Ja. Ja. Ja, hoe, hoe dan? Je kunt, je kunt auto's kopen voor 200 euro. Ja, ja. ja Maar. Wat, kun je ook mee het eigen. Ja, <laughs> Ik ga Jij ja, ja. hebt verstand van sleeën. Amerikaanse slijen vooral? Ja, ook kan ook zonder sneeuw. Ja. Ja. Dat ja. is mooi, kom op, gaan we een plaatje gaan we draaien. draaien. Ja, laten we dat maar doen. He. We gaan een plaatje draaien, jongens, even een klein stukje. Ja. Ja. He? We Zo hebben nog gevoel. niet alles gezien uh, vandaag in deze show. Nee. Iets nee. nee. met maar lente, iets met lente. Lente, <laughs> <Tanders> <laughs> <consistenten>. <laughs> Superbel. Zo, dat was hem hier. <laughs> <laughs> wat is de aanleiding nee, dat, dat jij zo vreselijk moet lachen, gaat Gerlach, nou, Gerlach, hoog, dadelijk, Tino gaat er dadelijk alles over vertellen. We gaan nee. het oh, oh, oh, oh. onderzoek, kan ik er nu weinig over kwijt, ja? ja, ja oh, hang uh, het net onderzoek. mijn uh, Onder een ik er man. man daar kan ik me niet over praten dit. Nee. <laughs> <laughs> oh, Ver, her. Her. ik stik hier in. Nee, en niet ja. doodgaan, alsjeblieft. En dat in een... Vierkante uh, uh, gevulde koek zo'n ja. dag, jongen. Maar mag de naam Gevulde Koek mag dat nog wel, jongens? Zeker. Alleen mm, is het de gevulde met... Koek, ja. de Koek. Nee, gevulde koek dit is natuurlijk. Ik bedoel, als Doe ik de... je ja. me nou dik? Ja. <laughs> <laughs> gevulde koek, zijn je nou gevulde koek tegen mij? Ja. Maar misschien <laughs> hangt het van de vulling af. Aha. <laughs> je weet het niet. Ik vind het heerlijk gevulde koek. Hé <laughs> hey jongens, ik wil het even hebben over de muziekkapel in het centrum van het, ja, het ja. dorp. <laughs> ja. Goed ja. idee. Uh, die, een, een oogdakkenlanden, zag ik. ik stond er stond nu eindelijk eens hier iets in het lokale uh, krant waar ik wat aan had. Enige nee, ja. uh, dat Het hele plein in het centrum van het dorp um, gaat op okay. En er was nog sprake van dat het een kruising zou worden. Dat lijkt me niet heel verstandig. Er nee. zes straten die erop nee, uitkomen. Nee, nee, nee. Maar dat gaat ook niet door natuurlijk. Nee. 1, 2, 3, ja 6 toch? 1, 2, 3, ja zijn zes straten die erop uitkomen. Uh, maar de muziekappel gaat weg in principe omdat ze daarmee... en dat snap ik wel, dat als je een evenement wil organiseren... dat je dan het hele plein kunt gebruiken. En nu staat die muziek op toch een beetje... Ja, de, ah, wanneer wordt die gebruikt? Ja. Dat is één. Echt bijna nooit. Nou, de herten op zondagmorgen. Vroeg. Ja, herten scheiden ja. erin, dat is goed. Ja, dat is een ja. goede overdekte scheidmaat van herten. Ja. Met een tijdje hert geweest, die ja. ben het ja. daar. Dat weet ik waar nog zeggen. Maar goed, uh, die gaat dus weg... Uh, en dat is natuurlijk uh, uh, jammer voor die kapel. Maar ik heb er nooit in gezeten. Ik heb er nooit naar geluisterd. Nee. Twee keer per jaar staan er vier van die blazers. En dat was het volgens mij. Maar het staat wel leuk. Ja, ja weet je wat ook leuk staat? Nou? <lacht> Tuinhek in Gierke Groen. Nou, nee, maar ja. Een rondo die vierkant is. Ja, precies. <lacht> dat is leuk. Nee, het staat leuk. Maar ja, <lacht> wel, nee, de, de <lacht> basisgedachte nou. is dat als, je, uh, weet ik veel, als, uh, uh, als er een groot evenement is. Of er gebeurt iets. Dat je daar gewoon met duizend man kunt staan. En niet om, die, om, die, om dat ding heen. Wat er vroeger was eigenlijk. Ja, we, ja, we hadden allemaal ook. Iedereen moet daar anderhalve meter van elkaar maar, staan. Daar moet je ook rekening mee. Ja, ja dat is ook precies. waar. Maar ja. die kapel, die, die muziek. Die muziek uh, is het een kapel? Nee, ja, het is een dat, muziek. Dat, dat, kapel. Ah, het is een paviljoen eigenlijk. Muziek paviljoen, ja, paviljoen, sorry. Ja, ja. Ik zei kapel. Uh, die staat er pas sinds 2008. En die ja, heeft uh, die is, uh, gegeven. Dat wil zeggen. Uh, aan, de, aan de voormalige niet-forniek. Voor Nee, voor uh, van de, de Van der Heide was hij Van der heide. heide, die heeft hem toen gekregen bij zijn afstands 2008. Oké. Okay. was een blijkbaar, ik weet niet wat je dan normaal kreeg in een tuinbank als je ja, opstapt. Hij was zo, te de de groot de van in zijn, zijn tuin. Was... <laughs> hij, hem, hij was te groot van in zijn tuin. Ik, vond het, ik vind het een te groot cadeau. Ja. De, ik, ja, niet, ik vond dat niet een hele goede... Mag ik daar iets over zeggen? Ja, absoluut. mag je er iets over zeggen. Ik vond Van der Heijden een regent en geen warme burgemeester. Dat vond ik een regent. Het is een ouderwetse burgemeester. We hebben nu wel een leuke burgemeester, vind ik. Ja. ja, ik ken hem helemaal niet mogelijk. Ja, hij is een, is een, een, een, een leuke, leuke burgemeester. burgemeester vindt, uh, Prima, gast. Bas in een beentje. Ja. leuke gast. Ja. Prima, gast. Ja. Zelf meet man, zichzelf opgewerkt. Hij woont in de buurt. Ja. Hij ja. komt uit de buurt. Ja, dus dat Precies. vind ik ook. wel ja. hij komt in En uh, begint ja. ook een beetje hekel aan Halemers uh, te krijgen, want hij komt er zelf vandaan kennelijk. Dus uh, ik weet niet wat het nou, is. dit was niet zijn gedroomde baantje hoor. De burgemeester dat kan ik niet je wel. Nou! Nee, nee, nee, nee. Er nee. nee. nee. zijn allemaal van die burgemeesterbaantjes komen af en toe, die poppen die op en dan schrijft er overal op in. En op een gegeven moment kom je ergens. Maar wat had hij dan geambiëerd? Geen idee. Maar ik denk niet dat deze boven op zijn lijstje stond. Maar en dan kom je ook nog een keertje in, uh, in, in dit dorp terecht... met een kleine pandemie. Koekoek. koek. koek. Ja. Ja. Ja. En met een die reed je niet doorgaat. Ja, succes. Succes. Heel ja. bedankt. Nee, ja. hij, is niet, hij heeft geen fijne start gekregen, die meneer. Nee. Maar goed. Maar goed. Maar ik vond Niek vond ik leuk. En deze ja. man schijnt ook heel aardig te ja. zijn. Ik vond Van vond, vond, ik, vond ik echt een agent. Vond Ik een ouderwetse burgemeester. Ja, een feodale -fe tijdperk. Ja, zeker. Ja. Ja. mocht ook geen. Je mocht ook geen mocht überhaupt niet tutorialen moest ik u en hem ja, ja. ja. ja. ja het is, het komt dan. Nee. Wat hij ook uh, baboest maar leuk dat hij een leuk ja. dat die muziekpaviljoen even krijgt ja gaat dat waarschijnlijk wel uh, mis... met andere woorden dat ding moet weg of nee nou, ik het bij muziekpaviljoen ik weet niet of hij nog leeft Ja, hij ja leeft nog hij leeft nog ja hij leeft ja, nog hij nou zit het ja, in de tuin maar wat gaat er nou wat komt er dan ja een standbeeld van jou Geer in de, nou, de, ja, in die, een beetje in, of, overdreven. Nee, joh, of, of iets van ons vieren, dat we dan gelijk meteen. In de jachthouding. <laughs> in de jachthouding. Ja. Ja. <laughs> Gemukt. Is <laughs> genomen. Nee, er komt in principe komt gewoon een rotonde. Ja. Dus ik denk ze, ik weet niet, misschien gaan ze het plafijen of zo. Ja. Dat ja. Er, uh, ja. Maar dat je er kunt staan gewoon. Dat, dat, dat, dat heb ik eigenlijk het enige voordeel altijd gevonden van de herbestrating, inmiddels twintig jaar geleden. Nee. Dat je dus die uh, stoepen niet meer hebt. Het nou, naam daarvan voor de wandelaars oh. is dat die die nu verzonken zijn zeg maar, met het wegdek... zo spek glad zijn als het regent. Dat ja. iedereen op zijn plaat gaat. Ja, over, over de, de schrijze, van het, ja, van ja, ja, ja, dat... ja, oh, ja, de natuursteen ja. wordt heel glad. En, ja. en ja, daarom niet aan de indruk onttrekken... dat ze te weinig hebben geïnvesteerd in de volwerking. Ja, want het lag er nog niet vijf jaar. Het was aan alle kanten verzakt. Hmm. Ja, maar... Oh. Ja, nee, ik... Ja, nee, ik had zoiets van... Toch merk ik weer uit andere geluiden... dat mensen die bijvoorbeeld... Ja, minder uh, mobiel zijn, dat ze daar ook tegenaan lopen. In die ja. goten die waar die bomen in die staan. En dat staat daar zo ongelukkig. Dan kom je daar lekker aan met je, met je rolstoel of wat dan ook. En dan zit je ja. gelijk uh, vast. Dus, dus dat, zit je dus, nou Gerrit aan te kijken? Nee, nee, met nee, nee, maar nee, nee, nee, nee. Het zit gewoon in zijn algemeenheid. Dat klopt. Nee, nee, nee, nee. Kijk ja. nou. Zullen jullie alle drie zo aankijken? En dan is het gelijk uh, klaar. Ja. Over wel goede investeringen Ik ja. eh, kwam er van de week Achter, eigenlijk, ik weet het wel, maar dat was ik vergeten. Je hebt van die gele visjes op de grond. En die blauwe visjes op de ja, grond. Ja, ja. Op straat om de, om de looprichting aan te geven. Ja. Door Met die weet je, heb je die wel eens gezien? Nou ja, ja, Ze zijn, zijn al bijna verdwenen. Ja, het doet mij altijd denken aan, een werkgelegen, aan het werkgelegenheidsproject... uit de dertiger jaren. Het graven van de vijveren bijvoorbeeld. Het vindt, als ik naar die visjes kijk, moet ik altijd aan denken. Nou ja, wat ik hoor, is dat, het, dat die gele en die blauwe visjes op de straat... die moeten dus de looprichting aangeven. Dat duurt even dat ik dat door had. Want het zijn geen pijlen, het zijn... De drie visjes van Zandvoort. Ja, maar haar stemt oh, ja. toch niet achteruit? Nee. Aan de andere kant van de wereldbol wel natuurlijk. Ja, ja. ja die slag dat is, is ook duur. is een keer nog. Die slag is ja. Maar weet, dan moet jij raden wat het gekost is om die visjes op de straat te spuiten? Nou, dat zou ik wel eens v willen weten, ja. 40.000? Mm, bijna goed, iets hoger. 50 iets hoger 60, 60. hoger 70 ja, rond 70 <laughs> ja, ja, ja, ja. niet te geloven het zijn hele dure visjes maar, ja. maar maar dat is een godverdomme excedem ja, ook ja. dat is een spuitbus met verf en en en, en, en dingen ja spuiten ook een paar uitjes achteraan met ja, <laughs> <laughs> een stukje ja. Hey, op een gegeven moment werd dat, hè, kwam dat ter sprake toen wij dus weer met die live uitzendingen hier begonnen en toen zei ik op een gegeven moment is er misschien een mooie looprichting voor de kroeg uh, de visjes liggen er al. Dus het ja. is ook een mooie naam voor een kroeg. Drie visjes. Toen zei Jelmer, die dat uh, nieuws naar buiten bracht... die zei op een gegeven moment... dan weet je in ieder geval waar Waar de kroeg uh, zit in ieder geval. Ja, ja, dus Karkoort, ja. is, is, is er is geen zandvoorten Karkoort. die niet weten weet waar de kroeg is. Ja. Maar, als je, maar als je een loopboete de kroeg in maakt... Ja. en ook weer een loopboete eruit... en dan ja. langs het lokale toilet. Ja. Ja. <laughs> nou ja. lokale bucket om even een kleine brak aan ja. te doen. En dan weer naar huis. Oh ja. ja? Ja, jongens. Ik, ik, ik steun die motie. Daar wil ik nog voor betalen. Ik steun die motie. Klopt? Oh. Ja, ja. ja. Motie zullen we dan aangaan. maar. Ja, nou is goed. Heb bij deze heen. dan 4 uh, uh, yes. voor en 0 tekenen. <laughs> als we al wat meer uh, ja, doen, a 19 1984, wist je dat? Oh, zo uh, ja. lang alweer geleden. Ja. En uh, De vierde single van het album An Innocent Man. Ach, Billy Joel. Zijn dit uh, ja. leuke wetenswaardigheden? Nou, jij uh, dacht wel. dat het een cover was. Uh, dat maar, dacht ik, ja. Dat dacht nee, ik. Ik. Het is een, in de stijl van Frankie Lyman en de Teenagers. Dus dat zie ik nu een, ja, ja. een beetje in die stijl uh, ja. uh, gemaakt. Dus zo, zo leer ik ook nog wat bij. Uh, en hier. het is uh, de ja. genre, genre. doewop. Doe De do op, doe op, doe op, doe op, doe op, doe op, ja, ja, wie ook uh, dat, uh, doet dat doe op, doe op, dan moeten we wel even weer keurig netjes introduceren. Met Hans Botman. Ja. Yes. Wat een slecht brug. Ja. Dat is erg, hè? <laughs> ah, uh... Hansie, doe op, doe op, Botman. Um, ja, ja, ja, doe op, doe op. Het is net een motor, hè? Die, uh, die aanslaat zoiets. <laughs> Wat? Ja, doe op, doe op. Uh, Slecht bruggetje. Uh, ik wil even voor de verandering beginnen met de wielrennen. Ik weet niet hoe jullie oh. het gevolgd hebben afgelopen weekend. Is het toch op een fiets? Ja, het is op een fiets. Of met twee wielen in ieder geval. Maar uh, de wereldtop voor de wielrennen zit op dit moment in Abu Dhabi. Oeh. En uh, ze rijden daar de, de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, jullie kennen natuurlijk Mathieu van der Poel, hè, zoon van Adrien. Nou, ja. hij, hij won in de eerste etappe daar. Hij was als knecht. Hij was als knecht gaan rijden. Ja, dat is, dat is, dat is zeker wereldnieuws. Maar uh, de tweede die daar eindigde, die, in die eerste etappe, was Eric, uh, de zoon van Erik Dekker. David? Ah. Ja, inderdaad, ja, Daniel Dekker. Ja. En, maar die Erik Dekker die kon aardig fietsen, hoor. Die won onder andere Goldrace, die reno Adriatico en noem maar op. Dus uh, je hebt nu twee uh, uh, aardige wielrenners uit uh, Nederland. die, die, uh, die zijn vader ook goed konden fietsen. Maar huh? nou ja, die, die Mathieu van der Poel die, die heeft maar één etappe meegedaan. Want uh, uh, zijn team, Alpenkir, Phoenix, uh, die heeft zich teruggetrokken. Helaas, want er was een staflid positief getest op uh, COVID-19. Huh? Dus het hele team is meteen naar huis gegaan. Dus die Dekker, die reed gisteren die uh, tijdrit van 30 kilometer. In de Leidersruij, en dat is voor de jongen natuurlijk hartstikke leuk. Maar hij kon helemaal niet ophoorten. Kanon als wereldkampioen Ghana, Philippe Ghana. En toen weer naar Pogacar die doet ook mee daar. Zijn er Okana? Is dat familie van Louis Okana? Pogacar Nee. Okana, zei je. Is dat familie van Louis Okana? De oude wielrenner? Kaninya. Oh, sorry, dan heb ik niet goed dat nee, kan niet op kanja. Nee, nee, nee, absoluut niet. Maar goed, dus we gaan nu de berg in en dan denk je van nou, berg, berg rond Abu Dhabi en Abu Dhabi. Uh, nou, volgens mij hebben ze die gewoon aangericht voor een paar miljard. En uh, in ieder geval gaat ze daar vandaag de berg in. Ja, oké. Okay. <coughs> even, even wachten. Waarschijnlijk Als... hebben ze een hele diepe kuil gegaan <laughs> gewoon al. Dat heb je ook een berg. In is interessant. Ja, dan hebben ze die Duitse voor gebruikt. Ja. ja. <laughs> <laughs> ik, ik, ik probeerde ook mee, mee te doen aan die ronde van Abu Dhabi... maar ik werd niet toegelaten met die zwarte fiets die hier buiten staat. Dus ze uh, hebben mij geweigerd, hoor. Ja, ja, ja. omdat je fietstas achter je ja, fiets precies. is voor je kranten. Ja. Ja. Ja. Gewoon een andere zwarte fiets had ik buiten. Maar goed... Uh, is dat die fiets van, uh, van Tino? Ja, precies, die. Ja, nou ja, goed. Dus, ja, je kunt nagaan wat hij aan jou geeft, man. Je mag niet meedoen aan een grote ronde <lacht> <lacht> Omdat Dat is de fiets zwart. De fiets die kan alleen ze drieën uh, al. <lacht> ik weet wel wat ik weggeef, hè? <lacht> over, uh, over vaders en zonen gesproken. Ja. We hebben hier natuurlijk ook een, een, een vader en een zoon die aardig uh, meedoen, hier en daar. Ja. Uh, Jan, Jan Lammers heeft een zoon, die heeft hier ja. Ja, dat weten jullie? Ja, nou, die won afgelopen weekend een, een grote race in Italië. Zo? So? Uh, in, in de World Cars Series, uh, bij de minis uh, op de Adria Raceway. Uh, dat ligt uh, 60 kilometer van Venetië, zo'n beetje. Uh, hij won daar uh, in de minicars en uh, uh, al daar uh, uh, uh, was daar gewoon de eerste van, van een hele grote groep uh, beginnende jongens die, uh, die heel goed uh, kunnen, kunnen karten. Hij rijdt voor de Baby Racing. En dat is een team uit Italië. <laughs> en, uh, nou ja, dat is het, het, het, het, het team eigenlijk wat, wat het uh, gaat doen. <huch> nou, het al wat grote werk, hè? Hij is nu uh, 12. Dus over een jaar of 7, 8, we uh, hem. Uh, Komt er wel hoor. Uh, uh, Heb je een post gezien van Jan op Facebook? Want daar was een beetje. Het was een beetje verlegen, Jan. Hij vond het een beetje verlegen ja, om zijn eigen zoon ja. zo te promoten. Maar ja. vindt al, al, al, trompetblazen, had hij ook veel op de Ja, hij vond hij vond heel lastig. Maar ja. ja, maar hij, hij kreeg wel 800 tot 900 likes daarvoor. Dat is op zich wel leuk. Terecht. Ah. Uh, ja, die jongen is 12. Die, uh, die René, en uh, gaat uh, naar hoofdorp uh, op school. Huh? Uh, um, uh, op een tweetalige school. En uh, als die scholen open zijn, dan gaat hij altijd met fiets erheen, 20 kilometer heen. 20 kilometer terug. En Jan zegt dan van, uh, daar wordt je hard van. Ja, goed. Ja, dat ja, dat is goed. Het goed ook. Voor je dat klopt. Gelijk ja, in natuurlijk, hè. Ja. Oké, okay, nou ben de voor te blijven, jongens. Uh, vanavond is de presentatie van, van Red Bull. Oh, ja. Ja, ja vanavond, uh, 8 uur. Dan wordt de Red Bull RB16B uh, gepresenteerd. Uh, je had natuurlijk afgelopen jaar de RB16. Ze willen geen 17 uh, noemen, omdat het eigenlijk die, die wagen een beetje gelijk blijft. Uh, dus er komt helemaal geen RB17 en in 2022 Wanneer die wagens er weer een beetje anders uit gaan zien krijg je de RB18 Maar in ieder geval op Milton Keynes vanavond uh, Volgens mij kun je ook via de website Van uh, Red Bull het gewoon volgen mm -hmm. Je had ook een, een, een ticket kunnen kopen Voor 50 pond 57 euro En dan uh, had je de kans te chatten met Verstappen PRS, Honor, noem maar op En uh, dat geld gaat trouwens Naar het goede doel hoor, het gaat naar Wings for life uh, die onderzoek doet naar uh, uh, uh, ruggenmergen, letsel, etc., verlamming, noem maar op. En uh, prijzen die je daar kan winnen was onder andere een, een rondleiding in de fabriek, een gesereerde race schoenen van Max Verstappen en een chat van 15 minuten met uh, José Mourinho van Tottenham. Zo. Ik weet niet of hij dat volhoudt. Ik ga net ja. zeggen, een enorme zakkenstadman. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Maar goed, uh, ik zou zeggen, kijk vanavond naar, uh, naar RedBull.com en uh, dat zou je moeten kunnen vinden. Goeie tip. Uh, al die, ja, goede tip. En uh, al die uh, presentaties worden nu gehouden. Hè? En de belangrijkste is natuurlijk uh, Mercedes, uh, de grote concurrent van uh, Red Bull. Die uh, is op 2 maart. En uh, ja, je zou even kunnen opzoeken wa wanneer die anderen zijn. En dan gaan we rustig aan uh, naar de uh, 28 maart, hè? de eerste race. Dat is wel leuk, natuurlijk. Eh, uh, oké... Okay, uh, maar niet Australië, toch? Waar gaan we ook weer naar Bahrein. Nee, bagrein. Eh, bagrein. bagrein. Oh, ja, ja Bahrein inderdaad. Start is op 28 maart inderdaad. Als alles goed gaat. Ja, en we hopen maar dat op uh, 5 september hier de zand wordt. Hè. Maar ja, dat weet je maar niet. Maar, goed, hè, dat weet je maar niet. we weten al zeker dat het doorgaat. Want dan is iedereen enorm bagreinig. Ja, dat <lacht> ja, is het wordt, uh, <lacht> Nou, Er is nu een test gedaan met 1500 man uh, toeschouwers bij een voerwedstrijd. Nou ja, daar krijgen we natuurlijk dus allemaal wat dingen over. Maar... Uh, ja, ik moet het nog zien hoor. Er zitten drie keer honderdduizend mensen zitten in september hier in Zandvoort. Maar goed, We, ik weet het niet. Ik de weet wonderen, niet. wonderen zijn de wereld nu niet uit, Hans? Nou, dat bedoel ik ja. Dat ja. bedoel ik. Nou, okay, jongens, maar dat, dat was het van mijn kant. Ik zou zeggen heel veel uh, succes met de rest van de uitzending. En um, de draag geen kant nog wel natuurlijk, maar um, hey, doe je best in ieder geval. Volgende week onder waterschaken ja. uit Soetermeer. Kom er weer in, Hans. hoor. <laughs> als, als je dat <grijpt> wil je doen, dan, dan hoor je het wel. <grijpt> ja. Ja. Blijf gezond, Hans. Hoi. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.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 Wings behind me Drive this little Girl insane Fly away To some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 van bij jou vandaan? Ja, kwam van mij vandaan. Bluff. Ja, maar wij zijn het oneens over Bluff. Ja. Ja, Muzikale uh, in de ja, ik schip, maar We zijn nummer. niet oneen, oneens over dit liedje. Nee, nee, dit is een prachtig liedje. Ja. Maar de meeste nummers van Bluff vind ik een beetje uitsloverig. Uh, ja. Oh ja. De, nou ja, een aantal ervan. Weet je, gaan ze ja, een nee, heel ik, moeilijke, moeilijke nummertjes schrijven. Hm. Ja, DJ Sven heeft het ook. Als die het zit op jouw golflengte dan. Ja? Heeft, ja, nee. ze hebben een nummer gemaakt, Bluff. Uh, uh, Zeeland. Uh, ja, ja. Ik vind het een mooi nummer. Ja, vind, vind ik, ik ook een mooi nummer. Ja, maar, zeg, ja. aantal nummers ja. maar er zitten ook een paar nummers bij... wat ik met Frank Boeien ook alles al is heb. Alles liefde, vind ik ja, heel ik leuk. Zeg, ik zeg niet... Dat Eigenlijk vind je alles leuk. Nee, er zijn een paar nummers. <laughs> maar, maar het is met Frank Boeien ook zo. Boeije vind ik een aantal, maar soms... Dan heeft hij zoveel zitten blowen dan schrijft hij nummers dat je denkt, ja kom op, en die derde zin, ja. daar gaat het helemaal nergens meer over. En Bluff heeft ook gaan zijn ene, gaan zijn poëtische nummers schrijven. Ja, ja, ja dat is wel een beetje zo. Maar. <hijen> uh, Frank Boeien, ik ben, ik ben degene geweest die de eerste plaat van Frank Boeien heeft geplukt als plugger. Oh, samen nou, bedank, met, bedankt. Bedankt, hè? <hijen> en toen had hij het. Dus dat je dus Hij heeft een plaat gemaakt samen met Wouter Pennings. boeien en Pennings. Ja, ja. En het is geproduceerd door Rob Nijs. En wij zitten in een vergadering en we, die plaat wordt gedraaid. En, uh, uh, die, en op een gegeven moment zei ik... ik vind het hartstikke leuk liedje, maar ik versta niet wat hij zingt. Ja. <laughs> Toen zegt Rob de Nijs, nice, legendarische woorden... dat, dat heb je in het Engels ook. <laughs> Ja Rob, de nice. ja, ja, Rob de nice. yeah. Ja, Rob de Dit heb je in het Engels ook, want dan ja. versta je het ook vaak niet. Oh, ja, ja, ik zie ja, maar nice. dit is toch Nederlands? En als je het wel verstaat, gaat het vaak nergens over. Nee. Heeft iemand, wie heeft, was dat Steelerswiel, Wheel, stoel? Ja. ja. Drive seat. Nee, dat is uh, Sniffende Piers. Nee. Dat oh, is Sniffende nee, ja. Ja, ja. Hey, ja, ja, ja, je? Die, ik, vond je ik, wil, ik heb een aantal keer met haar de lijst te maken gehad. Ja, dat is heel boeiend mens. Het is een a, heel aparte. <laughs> nee, ja, dat zeg je heel netjes. Maar wat ik het mooiste vond, echt. Luister, hij stond altijd tussen de coulisses aan te stellen. Zond hij altijd stemoefeningen doet. doen. Ja. ja, mag niet gerookt worden. Nee, mag niet welke, maar wat ik nog veel bizarder vond... Je had vroeger... vroeger, vroeger dan, na afloop van de voorstelling van Rob de Nijs theatertour... Uh, door Nico Spring in het veld uh, georganiseerd. Uh, Spring Management, meestal. En dan uh, kon je op de foto met Rob de Nijs. Oh. En dat kreeg je een, dan ging hij samen met je op de foto. En dan moest je 7,50 betalen. En dan kreeg je een Polaroid. Maar een Polaroid was drie. Uh, weet niet voor twee vijf. Dus hij pakte gewoon vijf hij pakt op de foto. En dan ging hij even snel even vijf op de foto... dat hij weer tweeënlandse boekjes zag. De foekse! Zou ik nooit vergeten, zeg... Dat is yes, ja. juist voor mij. Ja. Ik heb het ook gehad met Jan, Jan, Jan Smit Ik heb heel veel met Jan ja, gewerkt. Je deed het ook, en, hè? En, nee, nee? nee, ik deed het niet. Ik zei altijd, want dan zei iemand van... Uh, uh, hey, uh, kun jij even vragen of ik met Jan op de foto... Uh, oh, ja, ja. Jan op de foto... dan zei ik, ja hoor, dat is goed. En dus ik haalde, hey Jan, even op de foto. Even de foto, zei ik dan. En toen uh, uh, kreeg ik dan altijd het, het, het fotostel... om je vinger ervoor houden. Nee, en dan gaf ik dan altijd aan Jan... en dan ging ik het tussenstaan. Oh, ja. <laughs> en dan moet je kijken hoe, hoe ze dat gaan oplossen. Ja. Want dat durven ze dan niet nee, te niet zeggen, zeggen? Nee, Weet je wel? En het is zo grappig, jongen. Ik zo heb het zo vaak gedaan. Zelfs met generaals. We waren een keer in, in uh, uh, uh, uh, uh, zo'n oorlogsgebied. En, en uh, er kwam er een generaal die vroeg dat ook. Nee, weer hetzelfde grapje. Je had natuurlijk altijd feilloos door. En ik ging er tussen staan zo. Oh. <laughs> ja. Maar die ging de de op, op nacht. Ja. Ja. Maar je kent het verhaal van de Wama's en de zangeres zonder naam, hè? Dat was Le he? dat legendarisch verhaal toen. Vroeger had je uh, Johnny en Rijk, uh, gingen ze optreden. En nou, hebt zelf ook Frank, je hebt zelf met die met die Willy Alberti ja, kwam. Willy Alberti, krijgt hij Alberti. Ja, ja. maar is was er een een een een bandparadijs tussen een goochelaar. Er kwam Willy Alberti, dus dat was zo'n avond. Had je de Wama's, Dick en Win Wama... En dat ja. was een soort net als Johnny en Rijk en de Mountie, dat was zo'n komisch duo. En die presenteerde vaak dingen. Zo'n avond, zo'n bonte avond, nou, het gebeurde er. En dan de zangeres van de naam, Miri Vaas, uit, uit Stamprooi, het Limburgse Plaatsje. Die had altijd zo'n ritslats-klak, zo'n zo zo plastic cameraatje bij. Daar maakten ze foto's van als er was. En Miri was een uitgenaste. Die maakte over foto's van. En bestelde overal altijd het duurste. Als Miri zat te eten bij volle toeren. Dan zei ze. Wat is het duurste van de kaart? Ja, ze kreeft. doe mij maar lekker een kreeft dan. <lacht> ja. Miri bestelde als, als de trosser betaalde. En bestelde ze altijd het duurste van. Dat was een leuk net. <lacht> ja. Maar die Wama's, Als dus op een gegeven moment hadden ze in de gaten. Dat, dat Miri ze faars dat fototoesteltje op tafel liet liggen. Dus die dikke Wim Waan, maar dat waren echt uh, mafketels... die namen de foto's, je mee, achter de coulissen. En die zegt dik, trek je broek uit. Dus je hebt alleen maar foto's gemaakt van Snikkels en konten En weer teruggelegd bij Mary. Waarop die natuurlijk in het bij de lokale drogist het rolletje ja. ging. <laughs> en die man zei alleen maar... Ach, mevrouw, z'n vaas. Als dus die wil met dus de foto's aankomen, hebben we liever niet meer als klant. Nu gaat hij naar meer eerste toe. Hè. <laughs> Mensen en bloemetjesjurk. En die ja. grap heb ik samen zelf laten, toen ik bij Veronica werkte. Ook wel met Danny Rook, We uh, uh, ja. top tour. En dan vroeg iemand, wil je foto's maken? Ja, nou, dan maakten wij natuurlijk ook foto's van iemand te kont. En dan, dan gaf hem weer terug. Ja. En dan dacht je twee weken later, wat de fuck heb ik hier gedaan? Hé, hey, we moeten... Uh, ja, gaan, ja, ja. Ja, ik, ik, moet ik je niet eerst... Want dan moet ik even beschuiven en dan gaan jullie even door. Ja, ja dat is goed. Dat goed. Nee, hoor, niet, we, gaan doen? we gaan uh, Ton en Ton Drommel even bellen oh, over, over de bijnamen. Voor de zandwoordse bijnamen ja. Want nou, de, uh, to, uh, bijnamen zijn niet, uh, niet, niet onbelangrijk in deze. Hé, hey, Gerb, uh, ben je al lid van Clubhouse? Nee, nee ja, nee, ik, ben, ik heb het geprobeerd. Ik moet, ik moet nog even uh, uh, inloggen. En, uh, maar Frank, uh, ik, nee, jij ik ben, je weet niet eens wat het over gaat. Nee. Nee. nee, snap ik. Ja, weet jij wat het is, Clubhouse? Uh, iets van een uh, een of andere... Uh, uh, abonneedienst, streamdienst, zoiets? nou, nee, bijna, uh, bijna, bijna. Clubhouse bijna. Is, het nieuwe, is de nieuwe hype op dit moment. Ja. Clubhouse, het is uh, een soort... Uh, Club? Club. in een house. <laughs> in een house. Nee, nee <laughs> het is het eigenlijk... Weet je, ik vergis het vergeleken. Door het Accountinghouse. Nee, het is gewoon de 27 mc bakje van 25 ja. oh, jaar geleden. Okay, ja. je, je kunt je eigen kanaal beginnen... en dan gaan mensen met elkaar praten... en je geeft je eigen kanaal... en, hey, en dat, mensen gaan dus live... Elke ochtend gaan alleen mensen die sluiten zich aan en dan krijg je een soort praatgroepje. Het is een live podcast. Uh, dat is Het is wel heel bijzonder slim. Oh ja, dat dat het is enorm dat slim. Ja. En ik, ja. ik, als ik nu nog een... ja. kan ik, plots, kan ik in, Italiaans, in een Italiaanse praatgroep terechtkomen over, uh, over pastijtjes. Ja. Of ja. in een Amerikaanse nou praatgroep niet. over Joe Biden. Of in een Nederlandse praatgroep over hoe je, je eigen website het beste ja. uh, kunt pluggen. Dus allerlei soorten door elkaar. Ik heb, dus te veel is het. Ik maar. heb droevig nieuws. No? Ton Drommel uh, zijn voicemail staat aan. Oh, dus het is zoiets van... Wa, wa, wa. Ik heb, ja. hem, ik heb zijn vrouw nog uh, ja? gesproken. Ja, ja, ja. Hij heeft ja, de, de, de voicemail van Ton Drommel aan. ook een bijnaam. Dat is een goede vraag. Uh, ik weet even niet. Oh of, ja. kijk, gaat -ie. hij? Gaat of op, zullen wij... Dat moeten we nog eens even vragen. Ja, ik zit in de maar daar ben ik wel benieuwd naar of Ton Drommel zelf een bijnaam heeft, Ger. Nou, ja, dat weet ik, ik ook. We kunnen dat dan vragen, want hij hangt nu aan de telefoon. Dus, hey, uh, nee, Tom, Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb, heb jij een heb... bijnaam? Een bijnaam? Ja. Uh, nee, ik heb geen bijnaam. Mijn vader had wel een bijnaam en mijn grootmoeder had ook een bijnaam. En wat waren die? Ik kan ik wel zeggen, ja, ik, ik ben er een van Wardootje. Of ik ben er een van de Naister. <laughs> weet je wel dus. hè? Huh? Dat is ook een goede opening. Pas dat op een visitekaartje, Tom? Ja. En hebt het ook al zo'n zeven kinderen, dus. Zelf. Oh, dan hoeven we ook niet meer verder te vragen waar die naam vandaan komt, toch? Je kon heel goed knopen aanzetten, hoor. ik. Ja, ook. Je kon heel goed knopen aanzetten. Ja, ja, kon ze zeker. Ja. Hé, hey, Tom. Uh, ja? Arie de Pieper. Dat zegt mij eigenlijk niks. Dat is jammer. Kan ik het dan nee, maar zeggen? Zeg jij het maar. Het is, het nou, de Arie de Pieper, dat is een drommel. Ik lul maar wat, hè, gewoon. Die uh, een aardappelveldje had in Sandvoort uh, Noord, het eerste aardappelveldje. En die kwam wat met aardappelen aardappel langs de deur. En die riep ze: Ja, hey, Arie, heb je nog piepers? Daarom daarmee, je Arie de Pieper. <laughs> dat klinkt plausibel, hè, toch? Dat is mij totaal niet bekend. Die heb ik nog nooit. Nee, weet ik toch. Ik lul maar wat. Maar Arie de Pieper lijkt me iemand die een aardappelshandel. Ja, 1855 tot 1919 heeft hij geleefd. Oké. Okay. En het ah. is een drommel geweest? Nee, molenaar. nee een molenaartje. Een mol ja, dat ja, ja. Molenaar een molenaartje geweest. Arie Molenaar. Is een drommel geweest, hè? ja. Nee, nou, hey, en, en uh, blauwe... kan ik verder niets over antwoorden. Oké, okay, ja. en blauwe wimpie? Wimpie, ja. Blauwe wimpie kan ik wel uh, op antwoorden. Er werd toen de tijd gezegd dan, hè, dat, toen ben ik op het verkeerde been gezet ook, <coughs> dat, dat die de naam kreeg door het aanlengen van de melk. Hm. Kijk, als ah. je melk met water aanlengt, dan krijg je een beetje blauwachtige kleur. Maar achteraf ben ik daar op het matje voor geroepen, want dat was het niet. Het was namelijk zo, uh, Willem van der Meij kon heel slecht tegen de kou. En man oh. liep echt helemaal blauw aan, weet je wel. Dus oh, grap, van daaruit heeft hij de naam Blauwe Wump gekregen. Ja. Blauwe Wumpie. Ja, ja, niet Wimpie, het is Blauwe Wumpie. Als je de week weken hier op de fiets gereden had, ja, dan had je het goed kunnen zien. Ja. De hele hele familie heeft het nog ja, verstaan. Ja, thuis wel een blauwe Wimpy. Noemen ze smurven, Frank. Oh, smurven. Goed. Hey, en uh, We hebben er nog één, uh, Ton. Uh, ja. Dicky de Kortstaart. Ja, dat is goed. Dat klopt. Dat is een paap. Dat is een paap. Dat zijn de, de familie Rossi. Dat zijn eigenlijk ja? ook geen Rossi's. Maar dat zijn eigenlijk ook kortstaarten. En hoe komt die meneer nou aan, een, aan de naam De Kortstaart? Die man zat in het militaire dienst en die was op de paard daar. En die reed met een paard met een getoupeerde staart. Ja. Dat was zo'n klein knotje aan de achterkant. En daardoor werd hij dan Kortstaartje genoemd. Ah, wat grappig Daar komt dus paap Kortstaart vanaf. Ja, wat goed dat jij dat allemaal weet joh. He? Ja, ik verzin niks hoor. Nee, dat begrijp ik niet. Nee, wat ik net verzonden klonk ook bijna niet aannemelijk. Het heb afgerekend als er wat is. Mag ik nog eentje je vragen, Ton Want die eerste ja, wist je niet. Dus, uh... die vraag ik mag. heb hier een Engel Bol uit de Van Alstadenstraat. Daar heb ik heel lang gewoond. Uh, en die heet Engel van Ewit erop. Engel van Ewit erop. Ja, dat is... Uh... kijken ja, dat was ook een familie Bol. Ja, dat is uh, nou... Je, een klein beetje begrijp je toch wel waar de naam vandaan komt. Nou, ik denk dat er iets van eiwit, dat eiwit eiwit is, dat hij dat er een schep eiwit nee, op ziet. Ewit e is, een, een, is een, een, een gewone naam, is dat eigenlijk. He, een oudere naam al. En ik weet wel dat er in Zandvoort werden de mensen eh, als eiwit ingeschreven, of die wilden voor eiwit ingeschreven worden. Maar die ambtenaar die kon dat eiwit niet. En die maakte allemaal van die namen Evert. Maar eigenlijk heetten die mensen dan Ewit. De laatste Ewit die ik nog ken is die zoon van Ari Kerkman. Ja, klopt. Ari Kerkman Junior. Die heet nog Ewit Kerkman. Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik. Ewit is gewoon een Zandvoortse naam. E-W-I-T. Wat Ja. Hé, maar zijn er nog heel veel bijnamen in Zandvoort op dit moment? Ja, man. Ja. van. Ja. Kijk nou eens, luister even, kijk nou eens zelf om je heen. Heb je wel eens van Hardy Oliebol gehoord? Zeker, <coughs> ja. ja. die is ook over 30 jaar, staat hij ook in de boek als die stond een... met zijn oliebollenkraam ja. op het naam. Heb je een eindje dekbed gehoord? Ja, inderdaad. Ja, ja. Nou, <laughs> Rebel. Heb je wel eens van die tent van Robbel gehoord? Ja. Ja, ja. nou, Robbel dat is van de familie Schuiten. Ja. En die man was erg rad van tong, en dat was een Ah, oké, okay. oh, nou, dat Degene die deze, te deze tent toen begonnen was, dat was er eentje van Robbeltje. Een naastraat van Rabbeltje. Ach, dus kappelijk. daarom heet het Rabbeltje. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Op de Zeestraat had je de Puur toen de tijd. Het ja. is weg, dat restaurant. Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk genoemd naar de Jacob Molenaar van vroeger. Die, die heette Puur. Ja. Oh, ik weet wel, als je daar ging eten, dat je dat je, je kleren kon weggooien. Dat was een fonduurrestaurant. Dat ja, is ja, bij de neus zo. <laughs> zo, als je naar, naar binnen ging op de fonduur bij de Puur, dan kwam je naar buiten en dan rook je alleen maar naar gefrituurde ja. uh, gedoe. Ja. Niet te doen. Ja. Nou, helemaal goed. Ja hoor, was je goed helemaal goed. Oké. Okay. We geven je volgende week... komen we weer met drie 9 toe, Ton. Hou je maar vast. Oh, is goed. Helemaal goed. Ik heb nog wel een laatste vraag. Ja? Is er een... Uh, uh, is het... Uh, Scheldnaam synoniem aan bijnaam, of zijn dat toch weer twee verschillende dingen? Uh, nou, eigenlijk waren het nooit geen scheldnamen, weet je wel. Weet je, het, het is begonnen met scheldnamen eigenlijk, even voor de oorlog. Ja. Die mensen hadden allemaal badvasten in huis. En als je dan mevrouw Schilpzand heette. en er kwam er eentje langs, die stond met die badvrouwen, met die badmensen te praten. Ja. en ze zeiden tegen je: hey de hoge! <laughs> nou, dat vonden ze niet leuk. Dus toen gingen ze het een beetje als, als schatdam beschouwen. He, maar het was gewoon de aanduiding toen de tijd van die Silicon Valley de Ogen. Ja, ja, ja. en, okay. en dat had je met meerdere namen. Ik weet wel dat mijn schoonmoeder, die was door Open Keesman, dan de schoonmoeder naar de melkboel gestuurd. Dat was Jaap Rittertit. Ja, ja, Rittertit. dit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja Die ik ook, ja, ook niet. Ja, ja. Met zijn melkwagen. Ja, ja. Oké, mooi hoor. dit. Ja. Hey, genoeg te praten uh, volgende week uh, over de bijnamen. Volgende week gaan we verder over dit. Ja, lijkt me een oh, goed idee. Okay. Helemaal goed. goed. Fijne, Fijne dag allemaal Tom. Bedankt voor je tijd. Jullie ook. Okay. Bye bye. bye. bye. Zo uh, hebben we het even over de geschiedenis van die Zandvoortse bijnamen. Ja, om leuk, daar nog even verder op door te gaan. Ik vind het zo leuk dat Ton daar uh, zoveel uh, kennis in heeft. Weet je? Ja. Ja. En die heeft dat ja. samen met mijn vader uh, nog gedaan. Een uh, oude G, die, uh, die noemden we trouwens Gipsen G. Gipsen G? Gipsen G. Gipsen -G. Gipsen -G. Ja. Ja, zo werd hij genoemd door ons in ieder geval hoor. Gipsgeen ja. en dikke tricks. Ik, maar ik, mama, heb wat hij van die witte benen had? Waarom? Moet nee, ik hij, hij maakt toch al die beelden van oh, Gips. dat. Hij kwam nog even te sprake <laughs> hoor, uh, die vader van jou. Want ik heb dat verhaal van Frank uh, vorige week uh, heb ik ook nog even aan iemand verteld. Dat hij in de hoge weg uh, zat en dat uh, de adjudant van de dienst. dat hij in het kader van de insluiting. is niet. Uh, ja. ja, dat, nee, dat ja. Nee, bang dat het, het, het karakter van de insluiting. Ja. veel afzwakt zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh. zoiets. Ja. Maar dat had niks met mijn vader te maken. Nou, die kwam geestelijke bijstand. Ja, die wilde ja. ja. ah. ja. dat doen, stond, want die is die zei, stond hier. Ja. Die nee, pastoor kwam even langs. Ja. Ja. Ja. die kwam met ja, meneer Pastoor. dan heb je toch. die van, dat had er een onwaarschijnlijk goed gevoel voor humor. Ja, toch? Maar ook bijvoorbeeld. Ja, maar ook bijvoorbeeld. Ja, een beetje jammer zijn generatie over slaan. <laughs> dat zou je zeggen ja. Hey, ik, ik wilde zeggen, van, ze stonden dan wel eens bij het stembureau. Dat zat vroeger in de Hannie Schatschool. Ja. En dan op een gegeven moment dan, dan was het bijna het einde. En dan was het ook het einde. En dan gooide die oude loogman dat, dat luik open, dat raam open. En dan was het... Oeh, het stembureau is gesloten. We gingen waarschijnlijk een flesje neven open. Ja, precies. Ja. Mijn ouders hebben op een gegeven moment hebben ze een heel klein uh, uh, appartementje gekocht in Spanje. In La Escala, aan de Costa Brava. En daar gingen wij natuurlijk regelmatig heen. En dan, dan kwam mijn vader uit zijn bed. En dan in ja. de uh, ging hij dan in de tuin staan en zei hij heel hard... Piep, o, <racht> Maar koeien is in het Frans. Kloten? Kloten. Dus toen hadden ze met elkaar al die Fransen die daar zaten, er zit een idioot er Elke morgen zit die pipo kloten. Maar ik hou zo van dat soort grappen. Maar bijna niemand kent hem meer. Jan Blazer. Jan Blazer. Jan Blazer, de acteur. Maar die was ook op een gegeven moment kabertje in. Hele grappige man. Ja, was een ja, een hele grappige man. We wonen in Lelystad met zijn vaderstijl. Volgens mij zijn kleindochter die Gabi je <lacht> Maar ik kwam wel eens bij hem thuis. En dan, en dan vertelde zijn vrouw... Dan gingen ze in Zuid-Frankrijk in Nice of in Cannes... wat heel chic is. Van die hele chique restaurants. Aan ja. het, weet je wel, met linnen gedekt aan de boulevard. En dan betaal je gewoon, weet ik wel... Hij heeft altijd veel geld voor het eten. Ja. En dan ging hij, door die, ging hij, liep hij terras op. Ging hij voor de ramen staan... Dan ging hij met zijn handen zo voor de ramen hangen. Ja. <laughs> dan keek hij naar binnen en dan zei hij alleen... Is het lekker? <laughs> <Ja. laughs> Daar hou ik van. Ja, ja. Ja. Niemand, niemand begrijpt het, maar ik vind ja, dat zo'n ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Maar ja, Dat deed je G op een kruising uh, ja, midden in, uh, wat was het, Gerona? Uh, Waar was hij? Ja, in, in, in, in stond er Figueras. Er uh, uh, stond het verkeer te regelen. <laughs> figueras. En dus figueras. En dan liep, staken de mensen over. En dan ging het fluitje op die man's rug. En dan doorgewetje je. Oh, hè? met ja. het verkeerde. <laughs> die schreef op zijn fluitje. Oh, figueras, dat is waar. een museum. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, daar hebben wij jarenlang op een camping gestaan. Maar die dochter van Blaas was toch Bel? Wie was? Bel heet: bellen. bellen. Ja, bellen. Ja. <laughs> ja. uh, we, zitten, we zitten alweer uh, aan het eind van het eerste uur, uh, mensen, dus uh, we gaan weer op naar het uh, tweede uur. Ja, leuk. Ja, en dan we een neefje horen. Horen ook met de rest van jullie: Horen en blad. <laughs> Mooi, kan je eigenlijk niet een uur afschoten zo.